Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Partijleider Pieter Omzicht van NEC heeft op een ledencongres in Nieuwegein gezegd... dat er geen excuus is voor geweld en jodenhaat. Hij wil er alles aan doen om de Joodse gemeenschap zich veilig te laten voelen in Nederland. Volgens Omzicht is het windkracht elf in de samenleving. Hij is kritisch over de toon in het politieke debat. Omzicht zegt dat groepen worden aangesproken op de daden van individuen. De politicus heeft begrip voor zijn partijgenoten die de afgelopen tijd uit de politiek stapten. De humanitaire situatie in Gaza verslechtert nog verder. In een VN-rapport staat dat er vorige maand gemiddeld 37 vrachtwagens per dag met voedsel en noodhulp Gaza binnenkwamen. Eerder waren dat er dagelijks meer dan 500. Volgens het Rode Kruis is er steeds meer honger in Gaza en zijn mensen wanhopig. Zeker in het zuiden in Gaza en het zuiden van de Gazastrook in het midden hebben huishoudens te kampen met ernstige honger. Hulporganisaties willen dat er meer grensovergangen openen... maar zijn daarvoor afhankelijk van Israël. De burgemeester van Warschau is een van de kandidaten... voor de presidentsverkiezingen in Polen volgend jaar. Burgemeester Taraskowski won de kandidatuur... met drie kwart van de stemmen van leden van de liberaal-conservatieve. Taraskowski is van dezelfde partij als premier Donald Tusk... die sinds vorig jaar een pro-Europees beleid voert. Het presidentschap is nu nog in handen... van de vorige conservatieve PiS-regering. In Rotterdam wordt een open dag gehouden op de Blankenburg-verbinding. Over twee weken, op 7 december, wordt die verbinding opengesteld voor het verkeer. Maar nu is het tracé het domein van belangstellenden die te voet of per bus de wegen en tunnels kunnen bekijken. Als de verbinding in de A24 opengaat, moeten de gebruikers tol gaan betalen. Het weer is bewolkt met lichte regen bij 4 tot 7 graden. Ook vanavond op veel plaatsen regen. Morgen overwegend droog en veel zachter. Het wordt dan rond de 15 graden.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 komen nu weer een hoop mooie, gezellig, oud-Hollandstalige muziek. Onder andere het orkest zonder naam, de Butterflies komen eraan... maar nu is het een mooi nummer uit de oude doos. De Foraios met Dans Nog eenmaal Met Mij. En de Foraios was natuurlijk een, een Amsterdamse zanggroep... die eind jaren 50 bekend had vergaan met covers van de Everly Brothers... McGuire Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. En Op 8 augustus 1964 stonden de Foraios vlak voor... De pauze in het uh, voorprogramma van uh, niemand minder dan de Rolling Stones. Dat was in het in En Twee jaar later kwamen ze echter uh, tot het slot... omdat hun uh, close harmony zang niet meer paste. In het tijdsbeeld en werd de groep in 1966 opgeheven. Maar ze hebben er een paar leuke liedjes achtergelaten. Nu hoort u op de radio De Vorario's met Dans nog eenmaal met mij. Iedere dans is een kans dat ik vraag. en wil je niet graag altijd bij me zijn. Want je weet, ik vergeet nooit de dag waarop je zag in de maanenschijn En ik denk altijd weer aan wat jij die avond zachtjes voor me zei Oh darling, dans nog eenmaal met mij Iedere keer, iedere keer zie ik weer en hoe je zag weer. een ander, hoe je lacht Het grote moment dat ik heb gekend toen ik je kussen wild. Maar ik denk altijd weer aan dat jij die avond zag gestort dus Oh darling, dans nog eenmaal met mij Want ik kan niet leven zonder jou Sla je armen om me, Omdat toch alleen van jou Wil je niet Interdans. graag altijd bij me zijn? Niet dans Interdans. want je weet, want je weet, ik vergeet ik nooit de, de dag de waarop je zag in de maan dat Brigitte Badu, Badu, Brigitte met te me tot zo. Hoe moet dat verder gaan, je kijkt me zo uitdagend aan. Baby, baby, baby, baby. Lik ik s'avonds in mijn vent dan kijk ik steeds naar jouw portretje. Ga je zo lang, baby, je benen zo slank? baby, je haren zo blond? baby, zo rond. Maar waarom heb ik jou niet hier? Ik heb je alleen maar op papier Brigitte, Brigitte Badu Badu Brigitte, Brigitte mijn hart of zo Mocht dat verder gaan? Je kijkt me zo dag en dag. Heb ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Toen je zo rap, je benen zo slank, B -b je haren zo blond De rest zo rond, ach waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou alleen maar op papier En Ver, wacht je bruid, trek het ziegat uit. Orkest zonder naam met Zeeman, je droom van Hawaï. En daarvoor hoorde je de Butterflies met Brigitte Bardot. En de volgende plaats is een nummer uit 1906, oorspronkelijk. Een lied van Louis Davids uitgevoerd met zijn zus Rika Davids. De muziekcompositie is voor het nummer. Dat is die Berlina Luft van uh, Paul Linke. Dat gekocht werd op een buitenlandse liedjesbeurs. Het nummer verhaalt van iemand die een geldprijs in de loterij gewonnen heeft en daarmee vrienden en familie trakteert op een cruisestocht over de Rijn naar Duitsland. Het refrein kennen mij zich door op iedere regel terugkerende repertoire... en het nummer is in 1969 opnieuw uitgebracht... door Willy Alberti en Willeke Alberti. En ook Gerard Cox en André van Duin hebben er een versie van gemaakt. En zelfs Adele Bloemendaal in 1973. Maar ik breng u terug naar 1969...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 Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de maanenschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje vier, vier, vier. Aan de zwier, zwier, zwier. Op drie vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuw wensen schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juit, juit Dit is zo dertig, dit is zo fijn, fijn, fijn Zo'n je langs de Rijn Zo kwamen we met prachtig weer, het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek als een jonge Beulen Oom Kees nam zijn harmonica en ging aan Zo'n kromme teun, kootsklaan was wie stoe sun? Ligt je zaar? Welk gevaar? Riep al op, ik word zo naar! Oeh, ja! reisje langs de Rijn, Reng, Rijn, Rijn. Zaar, zit de baden, schijn, schijn, schijn Met een lekker padje vier, vier, vier Aan de spier, spier, spier Met zulke rozen als op jouw wangen zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurs en wat floras aan mijn leven. Voor zo'n zo vertrouw zou ik mijn beeklomp willen geven. Met zulke rozen als op jouw wangen. Zou ik mijn kamer willen behangen Het deed me niks, al had ik geen riks meer voor de gordijn Want het behang zou om te zoenen zijn Ik hou niet van een streepie of een ruitje op de muur En ook niet van een stippel, al staat het nog zo duur Ik krijg gewoon de kriebel van een bloemmotief Alleen dat ene patroontje dat heb ik toch zo lief Met zulke rozen Als op jouw wangen Zou ik mijn kamer Willen behangen Dat gaf wat kleurigs En wat fleurigs aan mijn leven Voor zo'n patroon zou ik Mijn weetlon willen geven Met zulke rozen Als op jouw wangen Zou ik mijn kamer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 Het deed me niks, al had ik geen riks meer voor een gordijn Want dit behang zou om te zoenen zijn Want dit behang zou om te zoenen zijn Stopen hier, stoken daar, onthans veel gevaar Stoken hier, stoken daar, altijd stoken maar hij zwierf bij nacht en omhein, door heiden, veld en bos. Want in het stroken was hij nog slimmer dan een vos. Hij kende al de knepen van licht, bakstrik en vet. Hij was nog nooit gegrepen, al werd op hem gelet. Hij strikte konijnen en hazen.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 Die stroken van Limburgse Stropen hier, stropen daar Ondanks veel gevaar Stropen hier, stopen daar Altijd stropen maar Toen kreeg het jonge paardje Een huisje in het veld En werd hij na een jaartje Als boswacht aangesteld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 Slopen hier, slopen daar, is nu naar de maan. Slopen hier, slopen daar, is voor goed gedaan. Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. U hoort de muziek van de Twee Jantjes met De Stroper. Grote hit van hun toen de tijd. Daarvoor hoort u Doris met zulke rozen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee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 en actief was tussen 1957 en 1968. Het duo bestond uit Ria Roda en Rosie Belen. En de Boerinnenkandans is een van hun bekendste nummers. En ik heb een nummer wat eigenlijk niet zo heel bekend is. En als u uh, gaat zoeken op internet bij uh, de singles die ze hebben uitgebracht. die een hip hadden in de Nederlandse top 40. dan komt u hem niet tegen. Dat vond het toch een leuke plaats. U hoort ze nu, de Limburgse zusjes, met Kom terug. Kom terug, jongelief. Kom terug. Kom toch terug. Hartelijk lief, komt toch vlug. Zonder jou voel ik mij zo alleen. Is het net of het zonlicht verdween? Als ik stap mijn hoor op straat, is het net of jij daar gaat. En dan hoor ik in gedachten jou, hallo. In het zachte schemerlicht, zie ik vaak jouw lief gezicht. En dan mis ik, ja dan mis ik jou toch zo Kom terug, jonge lief, kom terug Kom toch vlug, harte dief, kom toch vlug Waarom zijn we uit elkaar gegaan? Waarom hebben wij zo dom gegeten? Ik heb jou nog altijd lief Jonge lief, kom terug, kom toch vlug, harte dief, kom toch vlug. Zonder jou voel ik mij zo alleen, is het net of het zonlicht verdween. Als ik stap een oor op straat, is het net of jij daar gaat, en dan hoor ik in gedachten jou, hallo.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 Luister eens gauw en zeg me dan het wie. Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom. En elke keer begint het weer als ik je tegenkom. Zijn wil je misschien niet eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelde, bom, zo raar als ik je zie. Je het rommelde, bom, zo raar als ik je zie.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 De pol, de kind van het lage land blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand.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 Kleine Griekje uit de polder Kind van het lage land Blond van haar en blauw van ogen Geef mij toch je hand Kleine Griekje uit de polder Zeg me nu eens schoon Als het korenrijp is Word je dan mijn vrouw Ik werd boskwaad en nijdig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 Dat was niemand minder dan uh, Eddie Christiani met Greetje uit de polder. En daarvoor hoorde muziek van Annie de Reuven met de Zeg, wil je misschien even naar mijn hartje kijken? Zie je van Zandvoort een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort? Iedere zondag tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Doen we ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En het programma wordt uh, iedere zaterdag tussen 1 en 2 herhaald op de radio als u het gemist heeft, kunt u het nogmaals beluisteren op de zaterdag. De volgende actrice is... Uh, nee, actrice niet, nee, ze is zangeres. En uh, ze was ooit bekend uh, als bijnaam had ze de Jordaanprinses. We hebben het over Hendrika Elisabeth Jansen... Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. En hier overleden in Zandvoort op 21 januari 2016. Ze was bekend onder haar artiestenaam Zwarte Riek. En u hoort er nu. Zwarte Riek met de modinettes...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 Wat ook de mode voorschrijft, de mode koning doordrijft. Wij maken het perfect en blijven opgewekt. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier de Modinet. De Modinetus, Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, wij doen steeds aan.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 Want op aarde heeft handigheid zijn waarde. Het is een kapitaal en internationaal. Wij zijn de weesjes van conversie al. De Mordinaai. De Mordinaus. Wij zijn de weesjes van conversie al.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 Je weet, ik vergeet nooit de dag waarop je zag in de zijn En ik denk altijd weer aan de jij die avond zachtjes voor me zei. Oh darling, dans nog eenmaal met mij. Iedere keer, iedere keer zie ik weer zie hoe je zacht een ander, hoe je lacht als hij danst met jou. Het is groot een moment dat ik heb gekend toen het je kussen wou Maar ik denk altijd weer aan dat jij die avond zag dus op zei Oh darling, dans nog eenmaal met mij Want ik kan niet leven zonder jou Sla je armen zo om mee Omdat toch alleen van jou maar ik voel me zo alleen Iedere dans, iedere dans Is een kans dat je vraag en wil je niet graag altijd bij me zijn Iedere dans, Want je weet, wat je weet Ik vergeet nooit de dag Waarop je zag in de maanenschijn En ik denk, van de Foraio's met Dans nog eenmaal met mij. Daarvoor nog een trek van Annie de Reuver, maar dit keer samen met Karel van der Velden met Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Zie je zijn Zandvoort? De volgende dame is geboren als Helena Madeleine, roepnaam Helen van Capelle. Geboren in Hilversum, 13 mei 1944, is een Nederlandse zangeres die als Helentje van Capelle, vooral bekend is geworden met het lied Naar de Speeltuin, heeft haar, uh, haar hele leven achtervolgd en nog steeds, geloof ik, een eentje van Kapellen nu met Naar de speeltuin. Af en toe gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het beste wat bestaat. Het is een eet bij ons vandaan, daarom gaat de karavaan, is morgens af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 Zoveel so ja, zoveel so van je haal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 Mij. Geef je, je kleine handjes allebei. Ik ben niet zo trots op mijn klein. Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. We horen muziek van Eddie Becker met Felicidad, de rol van de stad. En daarvoor horen u Terry en Henk Scholten. Man en vrouw met Kom, lieve kleine meid. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort, maar als u denkt van ik wil het nogmaals beluisteren... ik heb een stukje gemist. Op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma opnieuw herhaald. Ik bedank nog even draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie... Oud-Hollandstalige muziek. En ik heb nog een paar plaatjes te gaan. Zometeen wens ik u heel veel plezier met CFM Jazz. En daarvoor heb ik ook een plaatje uh, klaarstaan. Via Beck met Botchemie En dat past wel uh, bij uh, het uh, programma van zometeen. CFM Jazz. Maar eerst hoort u hier door eens met Mijn Grote Teen. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week. Tot ziens. Mijn Grote Teen. Komt door mijn schoen zo heen.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 Helemaal alleen. Soms zegt hij wel: het is hier zo koud als aan de pool. Maar dan verzacht ik gauw zijn leed met een kartonnen soul. En van alle andere tenen om hem heen hou ik het meeste van mijn grote teen.' Men, Grote, Batcher me, a you, and everything goes crazy. Batcher ba, no, ba, me, Babby, Babby, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bo, bo, just say yes or maybe, when you squeeze me and I squeeze you. tra la la la la la la la. -loo. Be you, be you, be you, boo. I'm only ba a bachelor, me. Be you, be you, be you, boo. When you butcher me, I butcher you, and everything goes crazy. Bo, bo, -ba -ba me, baby, ba no, -ba bo, bo, bo, Can Come be calling, and the way will raise a great.